11 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. De PvdA stelt vragen naar aanleiding van de gewelddadige dood van een 15-jarig meisje in Den Haag. Kamerlid Bouwmeester wil opheldering van staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. Ook als antwoord op de vraag of de vermoedelijke dader al eerder in beeld was bij justitie. De PvdA maakt zich zorgen over het volgens de partij toenemende aantal verwarde mensen op straat. Het meisje is met mesteken om het leven gebracht en werd zaterdagochtend vroeg door buurtbewoners gevonden. Bij een aanslag op een bus in Pakistan zijn zeker 18 mensen gedood. De aanslag werd gepleegd in het noorden in een gebied dat grenst aan het district Swat, dat lange tijd als een talibanbolwerk gold. De bus werd tot stoppen gedwongen door zeven of acht gewapende mannen. De passagiers moesten uitstappen en hun papieren laten zien. Daarna werden ze neergeschoten. De slachtoffers zijn allemaal Siaïtische moslims. De plaatselijke politie sluit niet uit dat het een wraakactie was... na de moord enkele dagen geleden op twee soenieten. Een 40-jarige man uit Didam heeft 15 jaar cel gekregen... voor de moord op een wiethandelaar uit Lichtenvoorde. Een man van 41 uit Ulft moet 217 dagen de cel in... omdat hij had geholpen bij het dumpen van het lichaam. De man uit Lichtenvoorde werd eind 2010 vermoord... vermoedelijk vanwege een ruzie over handel in wiet. Hij is met een ijzeren stang op zijn hoofd geslagen. Daarna is zijn keel dichtgedrukt. De twee daders hebben zijn lichaam vervolgens zo'n 100 kilometer verderop in de Maas gegooid. Daar werd hij twee maanden later gevonden. De fabrikant van navigatieapparatuur TomTom Tom heeft de winst en omzet in het vierde kwartaal voorzien teruglopen. De omzet daalde met 31 en de netto winst met 65 Het bedrijf waarschuwde in december al voor een tegenvallende laatste kwartaal en kondigde een reorganisatie aan waarbij 457 arbeidsplaatsen verdwijnen. TomTom Tom heeft flink last van de economische tegenwind... de concurrentie op de markt van navigatieapparatuur... en vooral van gratis routeplanners op smartphones. De ingenieursbureaus Royal Haskoning uit Nijmegen... en DHV uit Amersfoort gaan fuseren. Daardoor ontstaat een onderneming met 8000 werknemers... en 100 kantoren in 35 landen. De gezamenlijke jaaromzet is 700 miljoen euro... Royal Haskoning en DHV zijn actief op het gebied van infrastructuur en mobiliteit... water, milieu, ruimte, vastgoed en industrie. Royal Haskoning werkte onder andere aan de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte. En DHV werkt mee aan de uitbreiding van het Panamakanaal. Het weer vanmiddag op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Plaatselijk is er ook wat zon. Bij een matige westenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Ook de komende dagen blijft het aan de zachte kant. Later in de week wat meer zon.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 Met de Bora Goedemorgen. Een potje koken, wie kan dat nou niet? Als je de honderden kookboeken ziet die jaarlijks verschijnen... denk je al snel dat iedereen het volgens recept doet. Maar is dat wel zo? Of zijn de jamies, nagellas en zilveren lepels... vooral een accessoire voor op de salontafel? Zometeen berichten van de markt en vanuit de kookboekenwinkel. Een overval doorsta je beter als je maar blijft communiceren. Het was de eerste theorie, maar later ook de praktijk voor Justine Mol. Als trainster geweldloos communiceren werd ze vorig jaar zelf overvallen. En volgens haar eigen richtlijnen wist ze de boel te Descaleren. Een hele ervaring waar ze zo meteen over komt vertellen. En moeten ambtenaren net als gewone mensen ontslagen kunnen worden? Daarover gaat het Joop-debat. En wilt u zich vandaag ook een mening vormen? Surf naar de al lange tijd is er discussie over toevoegingen in tabak. Stoffen dus die een sigaret lekkerder maken... de verslaving vergroten en het inhaleren ook nog eens versoepelen. In Europa wordt nu gedacht over een verbod op dit soort stoffen. Het sigarettenmerk Lucky Strike wacht daar niet op... en komt nu met een biologische sigaret... waar dit soort stoffen niet meer in zitten. Mark Willemsen is hoogleraar tabaksontmoediging... aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een mooi ecologisch uitziend pakje peuken... om het zo maar te zeggen, vrij van die zo vervoeide... Dieven. Was u prettig verrast door deze actie? Uh, nou, in eerste instantie wist ik eigenlijk niet goed wat ik ervan moest denken. Uh, in eerste instantie dacht ik van... het nou, kan toch bijna niet zo zijn dat ze al die additieven eruit halen. Uh, maar... Um ik heb nog eens even verder gekeken en er zijn uh, wel meer merken eigenlijk. Eigenlijk is het helemaal geen, geen echt nieuws. Uh, er zijn wel meer merken die uh, met uh, een biologische variant op de markt zijn gekomen. En ze proberen natuurlijk heel erg mee te gaan in de, de algehele trend die er in de samenleving is uh, van, uh, ja, van biologisch en verantwoord enzovoort. Maar is die nog lekker? Ja, dat zou je een consument moeten vragen. Ik ben zelf geen roker. Um, waarschijnlijk stoppen ze daar ook andere, andere tabak in, tabak die wat zoeter is, waardoor um, mensen um, het, uh, het uh, product. Um Um, toch met een zekere um, satisfactie, zoals ze dat zo mooi tabakstermen heten, uh, noemen, um, uh, kunnen roken. Um, dus ja, um, kijk, ze, ze, ze, zullen, ze zullen natuurlijk geen product op de markt uh, gaan brengen die, uh, helemaal geen, uh, waar, waar ze helemaal geen onderzoek naar hebben gedaan, naar uh, uh, de mate waarin de consument het echt uh, ja, uh, kunnen waarderen. Normaal uh, werken ze bijvoorbeeld ook met karamel, drop, suiker, heel veel andere lekkere dingen, behalve dan ook natuurlijk die zoete tabak. Maar welke stoffen uh, kunnen er nog meer uitgehaald zijn, bijvoorbeeld in deze sigaret? Nou ja, wat, wat ze ook vaak in uh, sigaretten stoppen is um, stoffen om de pH-waarde... bijvoorbeeld van, uh, van de tabak uh, lager te krijgen... zodat uh, tabak makkelijk of überhaupt eigenlijk geïnaleerd uh, kan worden. Uh, het is mij niet bekend of dat uh, met dit uh, product ook het geval is. Het, uh, het zou kunnen zijn dat deze uh, sigaret gewoon wat moeilijker te roken is... dan, uh, dan, de, dan de standaard uh, sigaret. Uh, het zou ook kunnen zijn dat uh, ze ook dit soort sigaretten gewoon op de markt brengen Eigenlijk ook als een soort ja, strategische keuze, omdat eh, momenteel toch behoorlijk boven eh, hun hoofd hangt dat eh, allerlei additieven er verplicht uit moeten worden gehaald. De Europese Unie die eh, overweegt momenteel een dergelijke regelgeving. En er zijn steeds meer landen die dat ook doen. En dat zijn dan voornamelijk eh, ja, de stoffen die sigaretten ook voor jongeren aantrekkelijk maken. Echt smaakstoffen, zoetstoffen, stoffen ook die ervoor zorgen dat de rook minder hard en irriterend eh, is voor de voor de lockdown, maar voor, voor voor, het, uh, voor de longen. Um, dus ja, eigenlijk als sigaretten uh, minder aantrekkelijk worden door die stoffen eruit te halen, zullen zij er natuurlijk minder van verkopen en daar zijn, zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Maar is de strategie dan ook niet om te zeggen, kijk eens, we kunnen het wel, jullie hoeven ons helemaal geen regeltjes op te leggen? Ja, dat zou, dat zou inderdaad mijn gedachte zijn, dat ze inderdaad kunnen zeggen tegen de regelgevers van luister, wij zijn eigenlijk zelf eigenlijk al met deze stappen bezig, die regelgeving is helemaal niet meer nodig. Maar u zei het zelf al, al deze additieven is er überhaupt te controleren of ze er allemaal wel uit zijn. Of moeten we de fabrikant maar gewoon op zijn mooie blauwe ogen geloven? Momenteel nog wel. Um, het RIVM heeft opdracht gekregen van het ministerie van VWS... om um, bij al die in, uh, tabaksfabrikanten na te gaan wat er allemaal in zit. De fabrikanten zijn ook verplicht om een hele lijst um, te overhandigen van al die additieven. Uh, het punt is alleen nog dat die, uh, die lijsten nog niet openbaar zijn gemaakt. Er is nog niet uh, een website waar je als consument kunt nagaan... wat er precies in, uh, in jouw sigaret zit. Waarom niet? Uh, ja, het ministerie van VWS is daarvoor. Wat, wat traag mee, wat, wat langzaam mee. Ze hadden dat eigenlijk al lang moeten doen. Uh, België bijvoorbeeld heeft al zo'n zo website. Uh, Duitsland heeft er alleen. Er zijn heel veel landen die dat al hebben. Maar wij lopen daar, uh, daar gewoon weer achterbij. Nou, zou daar een strategie ook achter zitten? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Um, ik weet wel dat uh, de tabaksindustrie een behoorlijk warme banden heeft. Uh, dat is verschillende keren aangetoond, met, uh, met ook, oh, zelfs ook met het ministerie van VWS. Dus dat zal mogelijk een rol kunnen spelen. Soms hoor ik zelf wel eens ministerie van tabak. Ja, het is bekend dat deze minister niet echt heel erg... Graag de tabaksindustrie achter de broek aanzit en ook um, zeg maar regelgeving niet graag inzet op, op dit onderwerp. Dus dat, uh, dat hangt allemaal waarschijnlijk met elkaar samen. Want zou ik als consument bijvoorbeeld ook zo kunnen schrikken van zo'n lijst dat ik denk ook ik steek er nooit meer eentje op? Uh, dat zou heel goed kunnen. Um, het is een behoorlijke lijst met, uh, met stoffen uh, die allemaal hele ingewikkelde chemische namen hebben. En het zou goed zijn als daar gewoon goede consumentinformatie bij komt te staan over wat de gezondheidseffecten ook van die verschillende stoffen zijn, want ik, ik, ik vertelde al een van de um, um, functies is natuurlijk om de sigaret um, uh, aantrekkelijker te maken lekkerder, maar een andere functie um, een ongewenst effect is natuurlijk ook dat stoffen die bijvoorbeeld drop ik noem maar even wat, of cacao ja dat is een consumentenproduct uh, wat gewoon veilig op de markt is, maar als je het gaat verbranden en gaat inhaleren en dan op die manier in je longen krijgt um, ja dat kan toch niet goed zijn, dus het zou goed zijn om daar goede informatie over te over te hebben van wat doet het nu eigenlijk voor de gezondheid. En in navolging van Lucky Strike en al die anderen die het ook al hebben gedaan... zien we straks alleen nog wellicht die biologische sigaretten op de markt... of is het toch echt gewoon die goede strategie die er uiteindelijk toe leidt... dat we toch nog aan de normale peuk zitten? Ja, ik denk dat laatst. Ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, op een gegeven moment alle sigaretten en additief uh, vrij, uh, vrij gaan, uh, gaan worden. Uh, omdat ik al vertelde dat um, uh, die, die stoffen die er nu in zitten, zitten er natuurlijk niet voor niets in. Die zorgen ervoor dat het product uh, uh, aantrekkelijker en, en, en uh, makkelijker te roken is. En, en als dat allemaal weg wordt gehaald, ja, dan krijg je toch een product wat, wat, minder, uh, wat minder goed verkoop, lijkt mij. En als het minder goed verkoopt, dan... Als je minder goed verkoopt, dan krijg je minder mensen die roken. Ja. En dan, dat is uiteindelijk goed voor de gezondheid. Ja. Maar het is ook de doodsteek voor de tabaksindustrie en heel veel mensen. Ja, een grote industrie. Ja. Ja. Mark Willems, hoogleraar tabaksontmoediging en medewerker van Stivoren ook. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Wie kookt er eigenlijk uit een kookboek? Ze worden met honderdduizenden verkocht. Maar is dat alleen om in te bladeren of ook echt om uit te koken? Neem bijvoorbeeld het nieuwe boek van Jamie Oliver. Dat staat vol kleurrijke foto's van prachtige gerechten. En dankzij zijn aanstekelijke presentatie... is de kwaliteit van het eten in Nederland de laatste jaren omhoog gegaan. Zo zegt althans Jonah Freud... die zelf een winkel in kookboeken heeft in Amsterdam. Verslaggever Botte Jellema zocht haar op en liep eerst even over de markt gewoon een beetje proberen, proberen kom je aan de wet. There's no way to be polite about Op gevoel en uh, receptjes uit de krant en uh, tijdschriftjes zijn maar ook gewoon ouderwets. Nou, this was what the industrial revolution. Rebel... Oh, it's a bit easier to do the whipping. Ik ben 43 jaar zo dus. Yeah. And just chop it up. And actually they just melt away. Is dus lekker is even pech. <laughs> Janne Freud, ik vroeg net uh, heb je het boek van Jamie Oliver de laatste? Je trekt hem hier inderdaad meteen uit, uit de kast. Jamie. Hij is net uit. Ik vind hem leuk. Ik vind de boeken die hij maakt, zeg maar juist over die uh, bepaalde landen, vind ik heel erg leuk. Dat het grappige is dat tot nog toe is gebleken dat uh, eigenlijk die specifieke landen kookboeken met uitzondering van Italië dan het helemaal niet zo goed deden. De boeken van Jamie, ja. meer zijn algemene boeken, lopen heel erg goed in dit land. Ik denk dat hij de best verkochte kookboekenauteur ter wereld is. Dat geldt niet alleen voor Nederland, laat dat duidelijk zijn. En ik begrijp dat heel erg goed. Hij is natuurlijk een product geworden, de man, uh, op alle fronten. Hij is een, uh, een, een filmster, zoals je dat uh, ook met de ja, grote filmsterren ziet, wordt hij overal als een god binnengehaald. En hij wordt ook verguisd op dezelfde wijze. Kijk, you hate him or you love him. Uh, ik hou van de man. Ik uh, heb hem drie of vier keer mogen ontmoeten. En het is een ontzettend zachtaardige, aardige, hele lieve jongen. Ik ga dit voor een uur koken. Hard en fast. At about 250 degrees Celsius. Then we've got this bit here. I call this the cap. That's my favorite bit. Okay. Uh, heeft ontzettend veel mensen in deze wereld aan het koken gebracht. ...om De hele simpelheid en de gemak, gemak waarmee dat kan. Yeah. Van doen niet ingewikkeld. We doen een beetje van dit en een beetje van dat. Er wordt niks uh, perfect afgewogen als je hem ziet koken. Eigenlijk zoals iedereen thuis gewoon kookt. Heeft hij laten zien dat dat kan? De van de dag. Het gaat om Jamie Oliver. Wie? Jamie Oliver. Oh, Jim, ken jij dat? Jamie Oliver. Ja, die die, nou, die ja, kent u wel? Ja, niet doen, maar ken ja. ik wel natuurlijk. Oh ja, ja. Ja, ja, ja, wat ik me nou afvroeg is, uh, u staat hier achter een uh, groentekraam ja? op de ja? markt, ja. Uh, of mensen nou wel eens met recepten van hem naar u toe komen? Nou, ze hebben wel eens producten, wat ze nou nog nooit gezien hebben, wat hij dan gebruikt. Ja. En dan vragen ze het aan jou. En wij hebben het ook niet altijd te kopen, omdat het altijd heel duur is. Te... Wat voor dingen gaat het dan om? ja. Ja, hoe heette dat? Uh, meneer, hoe heet het ding ook weer vanmorgen dat Peter meegenomen heeft? Wat u, wat u vroeg vroeger mij? Oh. Nou, ik weet het ook niet meer. Uh, de kwaliteit van het eten in Nederland is ongelooflijk omhoog gegaan de laatste jaren, vind ik. En ik vind, je ziet dat uh, het dat zie je gebeuren in de restaurants. Eigenlijk is het op het moment dat wij het, ons eerste drie sterren restaurant in Nederland kregen. Was het van Helder in Parkheuvel in Rotterdam. Dan nou weet ik niet hoeveel jaren dat geleden is, maar het was wel echt een... Iets heel bijzonders, dat wij dat in Nederland kregen. Dat is nog geen tien jaar geleden. Mm -hmm. En daarna komt Johnny Boer en Sergio natuurlijk. Maar je ziet dat dat altijd een beetje afzakt ook. Hè? Dus dat, uh, als er bij de restaurants beter gekwalificeerd worden wereldwijd... dan zie je dat er ook... Uh, dan gaan eerst mensen in de middelmatige restaurants ook beter koken. En dan gaan mensen thuis ook. Die gaan de hogere eisen stellen. Mm -hmm. Kijk, vroeger aten we natuurlijk allemaal honigmacaroni uit een pakje. Zeg ik dan. Maar er zijn nog maar, ja, het zal nog steeds wel veel gebeuren. Maar er zijn ontzettend veel mensen nu die gewoon lekkere pasta willen hebben. Of het desnoods zelf maken. Veel internet hè tegenwoordig. Oh, oké. Okay. Dus ik denk van, nou, ik heb nou zin in uh, vis. Laat ik even op de site kijken. Meestal krijg je van, uh, of van Albert Heijn of van uh, de Deen. Krijg je wel een boekje waar uh, de recepten ja. in staan? Ja. Of uh, internet? Uh, nou was ik net op de markt. En dan vroeg ik uh, of mensen een uh, kookboek gebruiken. Nou. In veel gevallen wel, maar in de helft van de gevallen kreeg ik ook als antwoord... ja, ik zoek het even op op internet. Ja, ook een gevaar in, maar ik snap dat natuurlijk. We zoeken tegenwoordig alles ook even op, uh, op internet. Uh, het enige is uh, dat bij mij in de winkel in ieder geval heb je natuurlijk boeken van uh, auteurs... Waarvan je, kijk, boeken van Claudia Roden kan je blind op staren. Je kan alle recepten van haar maken, zijn altijd goed, klopt altijd, hoef je niet meer om te kijken. Maar er zijn ook heel veel boeken die ik hier heb staan. Dan gaan mensen daar een recept van koken en dan zeggen ze het was helemaal niet lekker ik zeg, nee, dat verbaast me niks, want dat is helemaal niet een goed boek. Of dat recept klopt ook niet. Mm -hmm. weet je, dat is natuurlijk de kennis die ik, als dan, omdat ik een speciaalzaak heb en al zo lang in het vak zit... Weet je, kan ik als ik een recept lees, snap ik of het klopt of niet. Ja. Dus dat is het grote gevaar van internet. Ik heb nu een, uh, ik heb een uh, radioprogramma ook over eten. Daar test ik drie. Jaar op radio ja. 1. Nou, ook op radio 1, ja, mijn En daar test ik uit drie verschillende kookboeken hetzelfde recept. En nou, af en toe neem ik ook een recept van internet erbij. En ik moet zeggen, ik word er tot nog toe niet gelukkig van. Het mooiste voorbeeld wat ik altijd kan geven is dat er een recept was met wild boar. En dat werd vertaald als wilde beer. En het is een Everswijn. Oh. Ja, dus. <laughs> ja. Dat gebeurt. Ja. Zo. Ja. So. So good, really hot. And the garlic, the, the sweetness of the garlic is unbelievable. Een kookboek moet voor mij alle, op alle fronten. Kloppen. Ik ben ook echt nog steeds een ontzettende boekenliefhebber. Ik hou ervan om aan een boek te voelen. Het moet ook goed, goed ruiken. <lacht> een beetje raar. Ik importeer zelf kookboeken uit India. Dan komt een Indiaas meneertje al jaren bij mij me langs, één keer per jaar. En dan komen die boeken binnen en die ruiken naar India. Niet dat ik ooit in India geweest ben, maar die boeken ruiken anders. Maar ik heb ook wel soms dat er druk inkt is gebruikt omdat dat een boek echt stinkt. En een kookboek van het stinkt dat is gewoon best wel naar. <lacht> vind ik dan. Wat is de ultieme truc om beter te gaan koken? Nou, dat is toch echt alleen maar liefde. Liefde voor eten. Denk ik. Ik kan niet iets anders verzinnen. Ik, wil... ik dacht, u zegt koken, een kookboek. Nee, want ook uit een kookboek kan je niet koken als je geen liefde voor eten of voor koken hebt. Aha, kookt u ook volgens kookboeken? Nee, nee. Niet? Nee, ik kook op de Surinaams, weet je. Voor mijn moeder, maar voor ouders. Mijn moeder is het van de moeder, ik heb van mijn moeder geleerd en ik leer het ook aan mijn kinderen. Het is ongelooflijk wat hier veranderd is. Ik kom hier nu al, ik denk 40 jaar, op dat moment. Maar als je ziet wat er nu te koop is, 40 jaar geleden is er heel veel veranderd. is veranderd. <laughs> Toen was jij niet geboren. <laughs> ik experimenteer zelf. Ja, hoe doet u dat dan? Uh, nou, door van iedereen af te kijken en mijn liefde erin. <laughs> ja toch? Botte Jellema op de markt en in gesprek met Jona Freud van de kookboekhandel in Amsterdam over de invloed van Jamie Oliver op het koken in Nederland. En vrijdag hoort u in deze uitzending hoe verslaggever Botte Jellema probeert een gerecht ook echt van Jamie Oliver na te koken. En de vraag is dan natuurlijk, wordt het net zo mooi als op de foto? 100 Yard Dash. De, De oudere Bond Ambo maakt zich grote zorgen over het aantal overvallen op bejaarden. De afgelopen maanden steeg het aantal overvallen op ouderen met 50 procent. Een fragment was dat uit het WNL-programma Vandaag de Dag, eind vorig jaar. En het zijn natuurlijk niet alleen bejaarden die in hun eigen huis worden overvallen. Want het overkwam ook Justine Mol. Zij is niet bejaard, wel woont ze alleen. Vorig jaar november werd zij door twee mannen op brute wijze beroofd. Haar redding, de trainingen die ze zelf geeft voor geweldloos communiceren. Mevrouw Mol schreef er een boekje over en vanochtend is ze bij mij te gast. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah in dit soort gevallen kan betekenen. Daar komen we zo meteen op. Ik wil eerst even met u terug naar die overval van ja. vorig jaar november. Wat, wat, wat gebeurde er? Ik ging s morgens om half negen de deur uit. Ik wou de fiets pakken om even een boodschap te doen. En uh, werd van achteren bij de schuur vastgepakt. Hand voor mijn mond en mijn neus. en Met een zwarte handschoen. Dit is een overval. Dus het was meteen duidelijk, dit is niet goed? En, uh, ja, ik dacht eerst nog dat het een grapje was. Maar het was dus echt, het waren twee mannen. En uh, ze zorgden dat ik niks kon zien. Ze de, namen mijn hoofd naar beneden later een doek eroverheen. Ze namen me mee naar binnen en ik werd op de grond gelegd en vastgebonden. En, uh, ja, uh, ze wilden een auto en uh, geld, want uh, ze zeiden dat ze naar het buitenland uh, moesten. Raakte u in paniek? Nee, ik raakte niet in paniek. Dat is heel bewonderenswaardig. Ja, dat kwam omdat ik uh, meteen dacht van... Goh, ik red me hier wel uit, waarom ik dat dacht, weet ik niet. En uh, ik had ook iets van uh, nieuwsgierigheid. Van, goh, wat, wat bezielt deze mannen om dit te doen en, en wie zijn dat? En, uh... Wat deed u op dat moment toen u op de grond lag? Ik ging steeds met ze in gesprek. Vanaf het moment dat ik al vastgepakt werd, ging ik in gesprek. En wat zei u dan? Uh, nou, ze hadden dus een hand voor mijn mond en mijn neus, dus ik kreeg geen lucht. Dus ik ging eraan trekken en toen zei ze niet grillen. Ze dachten dat ik wilde grillen. Dus toen trok ik even heel hard aan mijn hand en uh, zei van alleen over mijn mond alsjeblieft. <laughs> en dat deed, dat deed hij toen. En dat was het begin van een soort samenwerking. Dus ik heb steeds uh, dingen gevraagd en, uh, en meegewerkt. Ik werkte wel mee, want ik wist dat ik... Uh, in een gevaarlijke situatie was. En u oh. dacht constant, als ik maar met ze in contact blijf... Ja. dan red ik me hier wel uit. Ja. En... Dacht u ook nooit een moment van... misschien raken ze wel, wellicht ook weer zo geïrriteerd... dat ik me ermee bemoei dat ze misschien toch iets ergers... Ja, willen doen, me aan willen doen? Ja, er was een moment waarop ze vroegen naar mijn kluis. En daar moest ik zo om lachen eigenlijk. ik was zo standaard. Uh, de pasjes, de pincodes, uh, het contante geld, de juwelen en de kluis. <lacht> en toen dacht ik, nee, niet lachen. Want dat begrijpen ze vast verkeerd. <lacht> dat wekt wellicht die irritatie op. ja. ja. Dus dat was wel even een moment dat u dacht... oeh, daar, daar moet ik oppassen. Um, uiteindelijk hebben ze wel meer geweld gebruikt... ondanks dat u natuurlijk uh, probeerde met ze in contact te blijven. Wat hebben ze gedaan? Ze hadden een stroomstootwapen bij zich. En uh, tenminste, dat ze, hij zei op een gegeven moment dat ik uh, moest meewerken... want ik heb dit en anders gebruik ik dat. En ik kon natuurlijk niet zien wat het was. En... Uh, Later ontdekte ik zo'n soort Dracula-tanden in mijn nek. Ze moeten ze bij mij mee gestoken hebben. Ik ben bewusteloos gevallen en gewond geraakt. En het moment waarop het gebeurde, kunt u zich niet meer nee, herinneren? Nee, ik kan me niet herinneren. En Ik weet dus ook niet of ik gevallen ben en of, hoe dat gebeurd is. Maar mijn oor bloedde en ik had een blauw oog en mijn kaak was ontzet. U bleef meewerken. Weet u dan toch waarom ze dat geweld tegen u gebruikt nee, hebben? Nee, daar heb ik geen idee van. Dat zou ik ze graag vragen. Ja. ja, als we ze konden vinden, dan zouden wij het wellicht ook vragen. Maar, ja. maar ze zijn nooit gevonden. Nee, ze zijn niet gevonden. Ja. Die trainingen die u geeft in geweldloos communiceren... Want dat heeft u eigenlijk op, op de been gehouden. Wat, wat houden die precies in? Nou, uh, dat gaat erom dat je voorbij het veld van goed en kwaad stapt. Uh, ik gebruik het symbool van de giraf. Dat is een dier met een lange hals. En die hebben we allemaal in ons, die kwaliteit om over het veld van goed en kwaad te kijken. Dus niet te oordelen, niet te, te denken in goed of kwaad... maar gewoon de mens daarachter te willen ontmoeten. Om boven te staan. Om erboven te staan, maar wel in verbinding te zijn... met wat er leeft in niemand. Dus ik uh, vroeg me echt af van... Ja, wie zijn jullie en, en uh, kan ik daar contact mee maken? En daarom uh, uh, kan ik, kon ik erger voorkomen. Dus, want als ik, als ik mezelf naga, als ik heel boos ben of... of uh, uh, aangeslagen of, of uh, bang ben en mensen gaan, uh, gaan daar uh, op inhakken of uh, mij aanvallen, dan wordt dat erger. Want ik weet eigenlijk wel dat ik iets doe, bijvoorbeeld, wat niet helemaal, ja, waar ik niemand tevreden over ben, maar als dat gezien wordt en wordt afge, afgekat of afgekapt, dan, uh, dan ga ik uh, nog feller worden en, en gemeener doen. Want als u de giraf bent, wat zijn uw overvallers dan? Um, nou, uh, die, die zijn dan op dat moment de jakhals. Want ik heb ook een jakhals in me, dat beschreef ik net. Ja, als u kwaad wordt of boos, dan, dan kunt u misschien een beetje stampvoet hier en daar. En dan... Ja, ja, dat kan ik best wel zijn. Ja, ja. En uh, zij waren de jakhals in, in de zin dat zij uh, geweld gebruikten en uh, van mij van alles wilden. En... Uh, uh, ja, dat hoort niet. Je moet niet iemands uh, geld en auto mee willen nemen zomaar. Hè? Zonder te vragen en met dwang. Nou, zonder te vragen. Sterker nog, u heeft erover onderhandeld zelfs. Ja. Wat ze wel en niet mee mochten nemen. Ja, ik heb onderhandeld over mijn juwelen. Want uh, daar vroegen ze om. En ik zei, Goh, willen jullie die niet meenemen? Want uh, die hebben voor mij emotionele waarde. Uh, ja, wat dan? Ik zei, nou, sommige heb ik bij de geboorte van mijn kinderen gekregen. En uh, nou, die hebben ze toen laten liggen. Dus, dus uh, ik ben uh, uh, gaan onderhandelen... en heb een beroep gedaan op hun menselijkheid. Op de giraf in hen, zou je kunnen zeggen. Die rekening wilde houden met mij. Op een gegeven moment zei ze ook... Uh, ja, het gaat ons niet om u mevrouw. Het gaat ons echt om het geld en, en de auto. Want we zijn hier niet meer veilig in Nederland. Het klinkt natuurlijk fantastisch. We hebben allemaal iets goeds in ons. Die giraf zit in ons. We kunnen allemaal zeg maar boven onszelf uitstijgen... om dat overzicht te houden. Maar kan iedereen dat ook echt, ook al heb je hem in je. Ik bijvoorbeeld zou persoonlijk enorm in paniek raken... en misschien toch inderdaad wel gaan gillen of gaan schreeuwen... en geen moment denken, ik moet nu een giraf zijn en boven staan. Uh, ik denk dat we, uh, iedereen dat in zich heeft om dat te leren. Uh, want ik, als ik mezelf naga, vroeger, um, of nog wel... maar ik heb, in mijn karakter heb ik uh, duidelijk uh, uiterste van heel geduldig zijn... en heel ongeduldig... En heel sterk zijn. En ook heel kwetsbaar. En um, doordat ik met geweldloos communiceren bezig ben geweest. En ook met zen-coaching. Uh, zen-coaching? Wat, wat houdt dat in? Zen-coaching uh, is de gedachte waarbij je uh, steeds uh, kijkt in het nu wat er met je gebeurt. Dus de kernvraag is, wat gebeurt er nu? Als je dit vertelt, als je dit denkt, als je dit ziet. En... Kan je dat er laten zijn? Kan je dat toelaten? En als je dat kan toelaten, wat gebeurt er dan? Dus het is heel simpel in wezen, maar het maakt dat ik heel erg uh, aandacht kan hebben en kan kijken naar wat er in mij gebeurt. Dus mezelf niet verlies. En, um, en dat kan je zelf aanleren? En dat kan je leren, ja. Want vroeger kon ik heel erg in paniek raken. Mijn zoon zei vroeger eens... het uh, was maar goed dat jij er niet bij was, mam. Want anders dan uh, uh, was het heel lastig met naar het ziekenhuis gaan en zo. Het is goed dat nu iemand anders mij in alle rust naar het ziekenhuis bracht. <laughs> en vervolgens uh, de, ja, gaat u geweldloos communiceren en, en, en wordt u overvallen. En is het gewoon de heel andere kant van de medaille ineens? Ja. En da daar ben ik ook uh, zelf heel blij mee en heel dankbaar dat ik dat heb kunnen inzetten. Want ik, had, ik heb, denk dat ik echt erger heb voorkomen. Want als ik uh, uh, fel was geweest of en uh, had gezegd van ja, dat kan niet en dat moet niet, of gaan gillen of schreeuwen, dan denk ik dat ze, uh, want ze waren zenuwachtig, dat was duidelijk, en onrustig, dan denk ik zeker dat ze uh, in paniek waren geraakt en mij meer, uh, en meer geweld hadden gebruikt. Hoe lang heeft de overval uiteindelijk geduurd? Nou, het heeft uh, bijna 2,5 uur geduurd voordat ik uit het raam klom met aan elkaar gebonden sjaals. Omdat ik op mijn bed was vastgebonden. En, uh, u werd dus wakker? Op, op, op, want keertijd. u was natuurlijk bewusteloos. Ja, ik was al wakker toen ze mij op bed vastbonden. En toen heb ik nog een keer gevraagd... willen jullie echt zorgen dat ik gevonden word? Want ik woon hier alleen. En, en als mijn auto weg is, dan weet niemand dat ik niet thuis ben. Dus die tegenwoordigheid van geest had u ook nog? Ja, heb ik drie keer om gevraagd. En het kan zijn dat ze daarom de tie-rips van mijn polsen hebben doorgeknipt. Ik weet het natuurlijk niet. Maar me uh, losser hadden vastgemaakt en op bed hadden gelegd... dekens over me heen, echt zo van, dan heeft ze het in ieder geval niet koud. En uh, toen kon ik mij losmaken daaruit. En anders weet ik niet hoe lang ik daar gelegen had. U heeft er een boekje over geschreven. Denkt u er nog wel eens vaak aan terug? Ja, uh, zeker door het boekje denk ik er vaak aan terug. En door alle vragen en interviews die ik nu heb. En uh, dat is een beetje strijdig met dat ik zeg van... Goh, blijf, in, uh, uh, blijf er niet bij stilstaan en blijf er niet in hangen. Nou ben ik, uh, heb ik geen trauma eraan overgehouden. Dus ik denk eraan terug met een... Uh, een rust en uh, ja, dankbaar dat ik nog leef en dat ik er iets over kan vertellen. Ja, goed gevoel wil ik dan niet zeggen, maar je ja, nou, bent ja. er natuurlijk wel goed uitgekomen. Ja, ik ben er goed uitgekomen. Ja. Ik werd overvallen, zo heet het boekje van Justine Mol. Um, een geweldloos antwoord op geweld is de ondertitel. Het ligt in de boekwinkels, meer informatie ook op onze website degids.fm. Hartelijk dank. Tot 12 uur nog. Cabaretière Neil Gugnerly twittert over Wilders. En moet er een einde komen aan de beschermde positie van ambtenaren en aan hun bijzondere wachtgeldregeling. Dat ligt op tafel in het Joopdebat. Na het nieuws met Dorot megens Radio 1, het NOS-journaal.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 Volgens de Syrische oppositie is de Franse Edith Bouvier het land uitgesmokkeld. De diplomaten melden dat ook de Brit Paul Conroy veilig en wel in Libanon is. De twee waren vorige week gewond geraakt bij een beschieting in Homs... waarbij twee andere journalisten om het leven kwamen. Bij een aanslag op een bus in Pakistan zijn zeker 18 mensen gedood. De aanslag werd gepleegd in het noorden in een gebied dat grenst aan het district Swat... dat lange tijd als een Taliban-bolwerk gold. De slachtoffers zijn allemaal Shiïtische moslims. Premier Rutte is op Goede Vrijdag niet bij de Matthäus Passion in Naarden. Tot teleurstelling van de gemeente Naarden breekt de premier met de traditie van zijn voorgangers... om samen met andere kabinetsleden de uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging bij te wonen. Rutte geeft dit jaar op Goede Vrijdag de voorkeur aan de Matthäus in de Pieterskerk in Leiden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Op de A28 is Rijkswaterstaat bezig met wegwerkzaamheden. In beide richtingen staat er file, zowel naar Amersfoort als naar Zwolle. Richting Zwolle bij Strandhorst 3 kilometer, richting Amersfoort zelfs 5 kilometer. En in beide richtingen is de linkerrijst ook dicht. Tussen Amsterdam en Amersfoort rijden minder treinen. Er staat namelijk een kapotte trein op het spoor. De vertraging kan volgens ProRail oplopen tot een uur. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Cursief. Welke opmerkelijke berichten ben ik tegengekomen in de media vandaag? 15 ja, ja, ja, het was zo'n mooi verhaal toen de wie op de markt kwam. Want dit is het geluid van de wie en wel wie. Tennis. De kinderen en vooruit ook wel wat volwassenen zouden meer gaan bewegen dankzij de spelcomputer. Want door dat virtuele tennissen, bollen of dansen zou niemand meer op de bank blijven zitten. Zoals bijvoorbeeld bij de oude spelcomputers. Maar nu constateren Amerikaanse onderzoekers dat daar helemaal niets van waar is, zo meldt het AD. Kinderen die games voor de Wii kregen waarbij ze zich ook lichamelijk moesten inspannen, bleken later namelijk helemaal niet meer bewogen te hebben dan kinderen die gewoon op de bank bleven zitten. En dat is een tegenvallen. want toen vijf jaar geleden de spelcomputer werd gelanceerd... dacht toch echt iedereen dat het lekker gezond zou zijn. Eén van de onderzoekers zegt zelfs geschokt te zijn door de uitkomsten van het onderzoek. Het mannenblad Playboy droomt van een eigen club in de ruimte. Samen met het ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic wordt er aan gewerkt. In het maartnummer van Playboy staat uitgebreid beschreven hoe zo'n club er dan uit zou moeten zien... Het idee is een gigantisch ruimtestation rond de aarde of een ander hemellichaam te laten zweven. En het moet dan de vorm hebben van een wiel dat weer is verbonden met een bolvormige kern. Door het draaien van het wiel ontstaat kunstmatige zwaartekracht. En wie naar de club wil, kan met een raket omhoog reizen... en eventuele vrachtjes worden gewoon met een superkanon naar boven geschoten. In de club is onder meer een restaurant, een menselijke roulette... een gewichtsloze disco en ook gewichtsloze persoonlijke suites. En die laatste optie is alleen voor geoefende mensen... want de hele Kama Sutra zal vanwege de afwezigheid van zwaartekracht opnieuw moeten worden uitgedacht, al dus Playboy. En ik zie dan opeens André Kuipers voor me met bunny-oren en zo'n lief koddig staartje. En tot slot een bericht uit China. Staatsma staatsmedia melden namelijk dat het land een einde gaat maken... aan gemene en gewelddadige slogans... die moeten bevorderen dat vrouwen maar één kind krijgen. Het gaat echt om vergaande uitingen als... we schrapen liever je baarmoede uit omdat we je een tweede kind toestaan. Goedemorgen. Of als je binnen de gestelde termijn niet bent gesteriliseerd... slopen we je huis. Vooral ambtenaren op het platteland komen soms met zeer bedenkelijke leuzen... zoals deze dus. De Nationale Commissie voor Populatie en familieplanning eist nu dat lokale functionarissen... met positievere kreten komen. Zorgen voor een meisje is zorgen voor de toekomst van het land. Die kan bijvoorbeeld wel weer op goedkeuring rekenen. China voerde eind jaren 70 de één kind politiek in... om de bevolkingsgroei af te remmen. En een van de gevolgen is dat de abortus van ongewenste kinderen... vaak zijn dat meisjes vaak voorkomt. Inside the box De gids.fm Simone Wijmans blogt over sociale media en internet. Vandaag de webwereld van een cabaretière en auteur die onlangs Twitter ontdekte. Tijdgeest, de webwereld van. Niel uh, Gunjerli, ik heb uh, 1200 volgers en ik ben ongeveer 8 uur per dag online. Je hebt 1200 volgers, maar je zit nog niet zo heel erg lang op Twitter. Nee, ik zit ongeveer uh, twee, drie maanden op Twitter. Nu heb ik het eindelijk een beetje ontdekt. Ik heb die account al een jaar. Maar ik heb nu pas een beetje ontdekt hoe je kan twitteren. En bevalt het? Ja, het heeft ook iets frustrerends. Maar het is wel een heel, heel fijn medium... Om, om de hele tijd op de hoogte te zijn van het nieuws. En het is... Het is wel een hele, hele snelle medium van uh, ja, up-to-date zijn van wat er gebeurt. Maar het is ook frustrerend, zei je. Nou, frustrerend, omdat ik soms merk... dat het ook waart, wordt gebruikt als een soort afzeikmedium. En i, de, de, dan, krijg je dan, dan is het echt een soort tsunami aan, aan, aan gezeik... over iemand of over iets. En het is wel soms, denk ik, ook frustrerend, mede... omdat ik merk dat, dat we heel makkelijk in contact komen met elkaar. Met ook we, wereldvreemden. Ik bedoel, dan twitter je gewoon met iemand in New York... die je helemaal niet kent en het is een journalist. En omdat je denkt, hé, hey, we hebben wat gemeen... dus je hebt opeens, opeens een dat je een vriend of een vriendin aan het creëren bent ergens in New York. Het heeft ook iets eenzaams. Dus ik, ik begin ons allen uh, iets heel zieligs te vinden. Langs. Jezelf in kluis? Oh, ja, zeker. mezelf incluse, Zeker mezelf included. Want ook mezelf vind ik vaak zielig dat ik denk... joh, even, even aandacht geven aan hem of haar. Maar ik wil dan zelf ook aandacht. Je hebt ook een eigen website opgezet. Liefde Begeert Wilders. Wat is dat voor site? Nou ja, ik vond het een heel irritant iets en ik denk dat uh, PVV het liefst een uh, klachtmeldpunt uh, had uh, gevormd voor de moslims, want dat is toch een hoofdpunt. Uh, het is bedoeld als uh, ontkrachting van die meldpunt van PVV, meer van als mensen, als PVV echt vindt dat er gehoor moet komen naar die duizenden klachten over de mensen uit Oostbloklanden, dan moet er ook... Klachten komen. Nou, dan moet er ook gehoor komen naar al die klachten over PVV... in de website liefdebegeerdwilders.nl, wat er nu al bijna tegen de duizend is. En wat gaan jullie met al die klachten doen? Uh, nou, voor ons nog lopen de, lopen de klachten gewoon binnen. En het zijn echt helemaal, het is geen afzijkwebsite. Uh, uh, het, het zijn echt hele mooie teksten van mensen, weldenkende mensen... die echt genuanceerd neerzetten wat er aan de hand is met het land. Er liggen hier, um, wat is het, Eén, twee, drie iPhones op tafel... één andere telefoon en een iPad... Ja, de Nokia is mijn favorite, moet ik zeggen. is prehistorische 300 jaar voor Christus. <laughs> maar ik vind het heerlijk, die toetknoppen nog steeds. En, en, maar hij is echt uit elkaar aan het vallen. Dus hij doet het nog heel moeilijk. Maar de andere iPads, uh, iPhones... Uh, ja, de ene is voor Engeland, de andere is voor uh, Turkije... de andere is voor Nederland. Ik wou... Ik, ik, ik hoop nog op een iPhone waar je gewoon vier, vijf uh, simkaarten in kan plaatsen. Maar je kunt kwartetten dus met je telefoons? Ja, ik kwartet. Ja, ik, als ik niks te doen heb, dan kwartet ik met mij. Ik heb nog de iPhone-serie. Uh, ja, ik heb ze ook alle drie series. Dit is de allereerste, die kwam. En dit is de tweede. En dit is de derde. Want bijvoorbeeld, welke apps zijn, vind jij nou echt leuk... op een van die vele iPhones die hier op tafel liggen? Ik heb net uh, WhatsApp ontdekt, wat ik een waanzinnige fenomeen vind... Om, om weer in contact te komen met elkaar. Maar de echte app zoals alle spelletjes en zo, daar heb ik niet veel mee. Maar ik heb wel heel veel mee met voor mijn kind, de spelletjes. En, en dat is puur omdat ik merk, het zijn toch technokids. En, en, en, uh, en ik vind het ook, soms ook educatief als ze daarmee bezig zijn met goede spelletjes. Maar dat is ook soms mezelf een beetje verlogen en een beetje voorliegen. Dan denk ik, nou, dan is hij daarmee bezig. Dan kan ik mijn dingetjes doen. Maar wat is nou een leuke app voor kinderen? Uh, wat wat ik iedere vader en moeder kan aanraden, is times tables. Times and tables. Dat is, uh, ja, daarmee kunnen ze uh, rekenen, spelletjes doen. Maar het is gewoon echt onderhoudend, uh, leerzaam voor een kind... dat hij zich niet verveelt. Ben je een YouTube-kijker? Ja, maar wel heel erg gericht uh, als, als mensen die ik waardeer... of volg op Twitter, dat zeggen, van kijk er even naar, dat, dat ik dat doe. Maar ik ga niet uren zitten surfen uh, naar YouTube om, om te kijken. En noem eens een filmpje wat je de afgelopen tijd hebt bekeken... wat je wel aansprak... Nou, ik hou me heel erg bezig, mocht je dat nog niet doorhebben, met Geert Wilders. Dus ik bekijk wel heel veel filmpjes van hem. Uh, wat er allemaal gezegd wordt, wat er is. En ook zijn fans maken heel veel filmpjes. En daar hou ik me heel erg mee bezig. Er is een Twitter, uh, Arabist noemt hij zich, uh, de, die volg ik. Uh, ik. Ik volg wel heel erg veel, met, omdat ik me daar echt, echt zorgen over maak. Hoe de haat nu groeiende is in de wereld. Ik, ik houd me wel heel erg bezig met het oosten en het westen... en wat ze van elkaar vinden. Beschrijf eens zo'n YouTube-filmpje van een Wilders fan. Hoe ziet dat eruit? Nou, ik heb uh, een tijd geleden, dat is nu wel vier, vijf maanden terug... heb ik een filmpje gezien van een, een, een man. Die had dan vijf uh, vrouwen met blaaspoppen en met een hoofddoek erop gezet. En die ging ze allemaal schieten. <lacht> en het had wel iets grappigs van... het zijn natuurlijk plastic en blaaspoppen, dus ze gingen allemaal lek. Maar... Het zag er heel schijnend uit. Want de message daarachter was iets anders natuurlijk dan, die, dan, dan humor. En dat is waar ik me wel zorgen aan maak. En als je dan YouTube-filmpjes kijkt, de goede en de slechte... dan bevestigt het wel dat de haat groeiende is. Dan iets vrolijkers. Muziek online? Ja, muziek online. Ik, ik, ik, ik luister bijna 24 uur altijd naar muziek zelfs. Ik, ik, ga, ik slaap zelfs met muziek en ik sta, sta, sta zelfs op met muziek. Um, ik heb thuis zo'n Sonos-systeem waar ik niks van snap... maar waar wel 24 uur muziek is... en wat je de hele wereld muziek onder je voeten hebt. Of in dit geval onder je vingers. En waar luister je op dit moment veel naar? Ik luister heel vaak naar jazz. Uh, dat vind ik wel heel erg mooi. En dan is uh, Chet Baker mijn favoriet. En nog één nummer, Fanny Valentine, of wat, wat nou, is één is van de... Mijn favoriet is meer toch The Thrill Is Gone omdat ik dat toch merk met liefde is het altijd, helaas, ik heb het nu ook in mijn voorstelling, hoe verliefd je ook aan een relatie begint. Er komt een dag dat dat weg is, dat vonkje. Dus, maar ik vind dat wel, het is mijn meest favoriete van Chad Baker, The Thrill Is Gone, omdat ik dat dagelijks meemaak. The Thrill Is Gone Trompetist en zanger Chet Baker met The Thrill is Gone. Regelmatig te horen via de speakers van cabaretere Nieuwkoen Jerli. En zij staat momenteel in het theater met haar voorstelling Weer met Henk. En alle besproken links vindt u natuurlijk ook op de gids.fm onder het kopje Tijdgeest. De gids .fm. Francisco van Jolen is aangeschoven van de opiniesite joop.nl. Uh, Francisco, ik zag een filmpje van de confrontatie tussen Rutger Kastrikum... van nieuws en uh, rechtsfilosoof Andreas Kinneging. En nu is de vraag, ging Kinneging. Kin kin kin Oh, zo achter in elkaar is te ver. Ja. Ja, nou Wij hebben dat een beetje gemengd met wat citaten van politici... Uh, uit de discussie van vorig jaar... over of je nou mag optreden tegen inbrekers in je huis, ja of nee. En dan krijg je een aardig effect. Dat hebben we in dat filmpje gedaan. Dus om de discussie een beetje te sturen, zeg maar. Of een wat nieuwe impuls te geven. Uh, daar gaat de discussie over. Waar volgens mij de discussie over zou moeten gaan. Uh, is, nou, kinder het niet kinderen ging ik dit ver. Ik bedoel, ik heb geloof ik niet iets Rutgekast Ik deed erg ondaan, alsof hij uh, onder uh, levend uh, mortiervuur was uh, terechtgekomen... Maar, Volgens mij heeft hij een duil gekregen en bleef daarbij. Maar die, waar het een beetje zou moeten omgaan is van... Uh, een draaiende camera, aanbellen aan iemands deur met een draaiende camera... is een heel agressief middel. En dat is eigenlijk ook een heel journalistiek, zwaar journalistiek wapen. We gebruiken dat bij oorlogsmisdadigers, oplichters, ja. luid toch als, pas als laatste redmiddel. Omdat het zo intimiderend is, het is agressief. Uh, en zij gebruiken dat standaard bij iedereen. En je zou je kunnen afvragen: moet je dat dan nou blijven doen? En het is een beetje net zoals met de undercover journalistiek: dat doe je ook maar in speciale gevallen. Als je dat overal gaat gebruiken, krijg je de wetgeving voor, kan niemand het meer gebruiken. En misschien is dat, gaat dat hier dus ook gebeuren. En dat zou mij wel zorgbaar. Tijd voor het Joop en waar gaan we over discussiëren, Francisco? Nou, over iets heel anders. De, de rechtspositie van ambtenaren. Altijd een goed onderwerp. Uh, zij zijn in dienst van de overheid en hebben daardoor speciale rechten en plichten. Ontslagbescherming bijvoorbeeld, recht op wachtgeld. Soms ook betaald ach, ouderschapsverlof. En de vraag is, is die bijzondere positie nou nog steeds terecht of niet? En de vraag ga ik stellen aan Eddie van Heijem, Tweede Kamerlid voor het CDA. In de studio in Den Haag zit hij. En met Erik de Makker bespreek ik het ook van CNV Publieke Zaak hier aanwezig. Goedemorgen beide. Goedemorgen. Morgen. Meneer Van Heijem, u diende samen met Kamerlid Fatma Kozer-Kaja een wetsvoorstel in om ambtenaren te behandelen als gewone werknemers. Waarom heeft u dat gedaan? Nou, dan gaat het in de eerste plaats en eigenlijk ook alleen maar om de rechtpositie. Dus op dit moment is het zo dat ambtenaren eenzijdig worden aangesteld door de overheid. Wij zeggen, maak daar nou een gewoon tweezijdig arbeidscontract van. Net als dat voor andere werknemers en werkgevers in het land geldt. Daarmee val je ook onder de normale verplichtingen. Arbeidscontracten, cao's, maar ook ontslagbescherming die ook normale werknemers hebben. Dat maakt het... Het uh, personeelsbeleid iets makkelijker. Dat maakt de, de, de kans op mobiliteit tussen de overheid en het private bedrijfsleven uh, wat groter. En je voorkomt er bovendien mee een hele hoop uh, juridisch gedoe. Omdat nu, uh, het, uh, als het ware, het bestuursrecht van toepassing is op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. En dat betekent dat ook een ambtenaar tegen alles uh, wat hem niet zin in bezwaar en beroep uh, kan gaan. En dat past niet meer in deze tijd. Vinden. Dat kan zich jarenlang voortslepen? Dat kan zich, en daar zijn ook voorbeelden van. Het zijn natuurlijk wel incidenten, maar dat kan zich inderdaad jarenlang dus het gaat puur om die doorstroom. Ja, het gaat erom en, ja, en het, het verminderen van de juridisering. Hè, dus de, het, het feit dat je, uh, zeggen, als je uh, solliciteert intern en je wordt afgewezen... dan kun je daartegen in bezwaar en beroep gaan. Als je functioneringsgesprek niet bevalt, kun je in bezwaar en beroep gaan. Of als je ontslagen wordt. Wij zeggen, maak er nou gewoon een arbeidsverhouding van. Net als uh, voor andere werkgevers en werknemers uh, geldt. Je maakt afspraken over je loon, over je werktijden... over uh, allerlei andere arbeidsvoorwaarden. En als er een ontslag uh, moet plaatsvinden, noodgedwongen... dan zijn zijn daar ook in het normale arbeidsrecht hele goede waarborgen voor die voorkomen dat je tussen wal en schip valt. Erik de Makker van CNV Publieke ja. Zaak. Uh, ambtenaren zijn gewone werknemers, zegt meneer Van Heijen. Nee hoor, ambtenaren zijn, uh, zijn uh, inderdaad gewone werknemers... maar die werken wel voor een bijzondere werkgever. En het is niet voor niks dat uh, uh, in de afgelopen jaren... een heel zorgvuldig systeem van rechtsbescherming voor ambtenaren is opgezet. Het ambtenarenrecht noemen we dat. En een aantal jaar geleden is dat inderdaad overgegaan in bestuursrecht. En uh, wat meneer Van Heijen ook zegt, het bestuursrecht is op zichzelf... misschien minder geschikt, maar we hebben wel degelijk in 100 jaar... een heel goed ambtenarenrecht opgebouwd. Dat past bij de bijzondere positie die ambtenaren soms hebben. Maar meneer Van Heijen maakt zich vooral zorgen over de doorstroom. Dat iemand bijvoorbeeld heel lang blijft zitten en voortdurend maar beroep aantekent als er kritiek is op zijn functioneren. Nou, ja, dat argument heb ik vaak gehoord. Ik vind dat een onzin uh, argument. Zeker de doorstroom. Want meneer Van Heijen weet heel erg goed dat de arbeidsmarkt, uh, met name voor de overheid, maar ook in de zorg bijvoorbeeld ontzettend gaat veranderen de komende jaar. Ja, er is een precies. mooi rapport uitgebracht, hè? de grote uittocht, weet meneer Van Heijem. En daar verwachten wij eh, vanaf 2015 tot 2020... een hele grote vraag naar nieuwe medewerkers. Zeven op de tien ambtenaren zal uit zichzelf al vertrekken, meneer Van Heijem. Mm -hmm. dus, ja, nee, dus dat dus doorstom argument is dus niet, niet echt een argument... want dat gaat vanzelf al gebeuren. Nee, het gaat natuurlijk om de uitwisseling die er ook moet plaatsvinden... tussen publieke en private sector. Juist het feit dat er zoveel mensen vertrekken uit de publieke sector zou ertoe moeten leiden dat je ook makkelijker... laat ik zeggen, de, de mobiliteit tussen die sectoren vormgeeft. En je hebt nu twee verschillende ja. rechtsstelsels. Hè. De, de, de, ik snap ja, maar echt dat, niet waarom dat gaat het het het... Dat gaat de mobiliteit ja, maar, op zichzelf niet, uh, niet bevorderen. Nou, daar, ik denk het wel. Uh, laat ik zeggen, de, uh, de, de grote verschillen die er op dit moment zijn... tussen dat publiekrecht en dat privaatrecht... Die, uh, design... die zijn er niet voor niks, hè? Nou, maar, maar daar is misschien goed om nog even op in te gaan. Want er ja. wordt vaak uh, uh, gedaan alsof wij maar de, de, het bijzondere karakter... van de overheid als werkgever niet zouden zien. Dat zien we wel. Wij zeggen, het is het en blijft bijzonder om voor de overheid te werken. Omdat je natuurlijk het algemeen belang dient. We schaffen de ambtenarenstatus al zodanig ook niet Dat af. Klopt, de ja. dingen die, die er voor die status van belang zijn, die, die waarborgen we juist in de ambtenarenwetten. De eet en de gelofte en allerlei zaken die van belang zijn voor het uitoefenen van, van bevoegdheden. Alleen de basis voor de arbeidsovereenkomst, die kan prima geregeld worden, ook net als voor andere werkgevers en eh, werknemers het geval is. Meneer Makker, waarom kan dat niet? Ja, nee, nee, dat heb ik ook niet gezegd. Het kan, het kan wel. Want daar, daar zijn wij met uh, Koerzakaya en meneer Van Nijm het volstrekt over eens... dat uh, uh, in, op de, in de Nederlandse situatie werknemers, of ze nou bij de overheid werken... Of, of in de private sector, op zichzelf fundamenteel gelijk moeten zijn. Maar er moeten bijzondere regels zijn voor bijzondere situaties. Die kan je overigens ook in het arbeidsrecht regelen, dat is, dat mm -hmm. is evident. Maar dat zullen we wel goed moeten doen... Uh, wat wij daarbij wel aangeven, is dat op dit moment dit doordrukken niet het goede moment is. U weet ook, uh, meneer Van Heijm, dat er geen cao is voor in de meeste overheidssectoren op dit moment. De Mensen staan op nul. Er zijn grote reorganisaties aangekondigd. En nu gaan we ook nog eens deze derde, derde slag proberen te maken. Het moment is dus volkomen verkeerd gekozen. Ja. Kom, bij, kom bij dat uh, in het wetsvoorstel zoals er uh, nu ligt... u echt uh, uh, de arbeidsverhoudingen zoals die in Nederland zijn met voeten treedt. Waarom komt u er mee, meneer Van Heijen? Nou, ben ik er wel blij mee dat, ook van het CNV wordt gezegd... het gaat misschien niet zozeer om de inhoud, hoewel ik wel de nuance hoor... maar veel meer op het moment waarop. Want ik hoor van de Avocabo echt allerlei Indiana-verhalen, waar ik een beetje trief van word. Ik dat is namens de collega's van FNV, hoor. Nou, dan moeten we daar nog maar eens over praten... want ik vind dat er heel veel mist over wordt gecreëerd. Maar even op de timing dan. De timing is natuurlijk nooit gelukkig als je met een hervorming komt. Wij hebben ook gezegd, wij gaan hier niet mee door. Het staat al jaren in allerlei verkiezingsprogramma's en die normalisering, zoals we dat dan noemen, van arbeidsrecht voor ambtenaren is al een aantal jaren gaande. Het gaat ook niet morgen in. Wij hebben in ons oorspronkelijke voorstel uh, het jaar 2015 gehanteerd. Ja. Maar we, juist vanwege de zorgvuldigheid die wij ook willen betrachten richting de vakbonden en de werkgevers, hebben we gezegd: je moet eerst zorgen dat er op al maar, die deelterreinen een ja, cao-afspraak de, nee, Ja, want uw, uw punt is dat de timing niet goed is en we arbeidsvoorwaarden met voeten treden of verhoudingen. Oh, ja, en het, ons punt is juist: we proberen dat zorgvuldig te doen. Wij zeggen: zorg ervoor dat er op al die niveaus eerst nieuwe cao's tot stand komen. Zodat dat je de omzetting van alles wat je nu publiek-rechtelijk... in allerlei reglementen regelt in uh, de nieuwe CAO's... dat je dat ook één op één laat overgaan. Dus al die vrees dat dat enorm te kosten gaat van allerlei arbeidsvoorwaarden... dat zie ik ook niet. Ik, we proberen juist dat vrij neutraal te doen. En het enige wat er dan echt verandert... is dat die, die eenzijdige aanstelling verandert door een normaal arbeidscontract... En ja, als de wetgever dat wil doen... dan vind ik het een beetje raar dat de vakbonden zegt... wij willen daar instemmingsrecht op hebben. Meneer de Makker, er verandert eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou, er zo verandert wel degelijk wat. Want de situatie die er nu gaat ontstaan... is dat, dat u een initiatiefwetsvoorstel... stel voor naar parlementaire behandeling in de Eerste... en in de Tweede Kamer, hè, dan is het afgerond. Dan moet het kabinet dat ook nog eens overnemen. Mm -hmm. Dan ontstaat een situatie... dat het kabinet zou kunnen zeggen... van: wat uh, mevrouw Kozakaya en meneer Van Heijen bedacht hebben... Dat, daar gaan wij niet uh, mee uit de voeten. Er zijn... Er zijn er zijn bijna 1 miljoen mensen die in de publieke sector werken, meneer Van Heem... waarvan er 300.000 lid zijn van FNV en CNV. U moet zich dat voorstellen, dat, dat wij als sociale partners, dat bent niet u, dat is de werkgever, dat is mevrouw Spies, dat is het kabinet. Dat is de partner waarmee wij overleggen over uh, die verandering in rechtstoestand. En dat willen wij dus ook doen. En dat ja. recht zullen we ook claimen ook. Ja, ik dan vraag dan... even meneer van Heijem aan Francisco van Jolen, hoe je erop wordt gereageerd op Joop, want dat wordt er wel degelijk. Nou, veel anekdotes, een van de opmerkelijke opmerkingen uh, vind ik toch wel dat het ja, ambtenaarwerk is heel erg saai, je wordt er helemaal gek van. Dus wie wil dat nou doen? Dat is nou niet bepaald een leuk bedrijf waar niet je dan echt. gaat werken, dus daar moet je toch wat meer voor <laughs> over hebben. En uh, het begint ook over dat, ja, de politie bijvoorbeeld. Die mag niet staken. Dus als je zegt, van, je moet hetzelfde salaris krijgen en dezelfde dingen. Dan ja, moet je ze dan ook het stakingsrecht geven. Meneer Van Heijem, gaan ja. we misschien dan ook die kant op. Dat je dit dan bijvoorbeeld ook krijgt. Dat ambtenaren gaan staken nee, dat, en als te bang krijgen, komt te liggen. Uh, dat gebeurt soms ook. Alleen ja. juist daarom hebben we nu voor Defensie en nu bij Nota van Wijziging ook, uh, ook juist na goed overleg met de vakbonden besloten. Om de, po om de politie hiervan uit te zonderen. Dat, dat, dat is ook omdat zij uh, wat minder uh, zeg maar flexibel... Uh, nee, laat ik anders zeggen. Zij moeten altijd oproepbaar en inzetbaar zijn. En dat is... Is dat een hele eenzijdige dictaat van de overheid kan het zijn. Voor het grootste deel van het personeel kan heel goed normale arbeidsrecht van toepassing zijn. Het geldt in heel veel Europese landen. Uh, er zijn zelfs landen waarin dat nooit anders is geweest. Dus om daar nu ineens heel principeel over te doen... Uh, ja, ik, ik zie, dat, ik zie de, de aanleiding niet voor. En sterker nog, dit heeft echt een aantal grote voordelen. Minder juridisering, minder uh, rechtspraak... grotere mobiliteit uh, tussen publieke en private sector. En ik hoop eerlijk gezegd... wij hebben hier voortdurend het overleg met vakbonden... Uh, ja, dat ik u steeds zeggen. Is dat zo, meneer de Makker? Nee, nee, nee, nee, is er goed overleg? Nee, niks te Absoluut. voortdurend overleg. We hebben, hebben steeds ons overleg bij u moeten claimen... we hebben brieven moeten sturen, oh, we, zijn, we zijn langs geweest... We zijn uh, nu ook in gesprek met de minister over dit punt. En vakbonden praten als sociale partner met de werkgever. Uh, ja, nou, ik, heb, ik heb die reden een beetje een achterban moeten bedienen nu. En overigens is het zo dat, dat jongere jongere Onzin. mensen, jongere ambtenaren heel erg openstaan voor dit voorstel. En dat er aarzeling is met name bij ouderen. En dat snap ik ook. En juist daarom vind ik het zo kwalijk dat u al die Indianerverhalen de wereld in helpt. Nee, en dat het helemaal niet over de arbeidsvoorwaarden gaat. Maar alleen maar over de... De, de rechtsbasis waarop je een, een, een, een aanstelling regelt. Erik de Makker van C&V ja. Publieke Zaken. En die van Heijm, ik stel voor dat u daar straks gewoon nog even over doorpraat. Want hier zit toch een klein discrepantje, meneer van Heijm. Of er echt <laughs> gepraat is of niet. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Uh, waar uh, kan ik vanavond nog naar kijken? Nou, bijvoorbeeld naar 1929 Economische Historie. Het is de eerste aflevering van een tweeluik over de beurskracht in 1929. Ook tot aan die crisis leek de welvaart niet op te kunnen. Om tien over negen op canvas. En straks op deze zender Jurgen van den Berg met lunch. We beleven met uh, Alje Kamphuis, verslaggever van NCV Televisie. Die was zes weken lang in Almere uh, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En hij ging nu terug om te kijken hoe het daar uh, is. Met name de PVV speelt daar nog een belangrijke rol in de Stelling, het Nederlandse begrotingstekort mag oplopen om de crisis te bestrijden. We gaan erover praten met Jolanders de Sap van GroenLinks. En er is al één iemand die heeft voorgestemd. Kijk. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Dit is Radio 1.